3 uur. Het NOS-journaal. Job Boot. Verschillende fractievoorzitters in de Tweede Kamer benadrukken... dat er goede afspraken moeten worden gemaakt over de begroting voor volgend jaar... nu het overleg in het Katshuis is mislukt. Maar ze verschillen van mening over de manier waarop dat precies moet. GroenLinks-fractievoorzitter Sap verwacht dat fracties over driekwart van de plannen... wel overeenstemming zullen bereiken... SP-leider Roemer zei dat hij dat nog moet zien. Hij benadrukt dat zijn partij niet ziet in de norm... om volgend jaar al beneden een begrotingstekort van 3% te komen. D66-voorman Pechtold herkent zich in delen van het pakket... waarover VVD, CDA en PVV het eens leken te worden. De kiezer zal het ons niet kwalijk nemen dat we op dit moment even zorgen... dat er niet nog meer staatsschuld wordt doorgeschoven naar volgende generaties. En dat we, zoiets als op de woningmarkt, zorgen dat er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 Heel veel uh, fotografen en uh, andere media te wachten op het moment dat premier Rutte naar buiten komt. Enig idee hoe lang dat nog gaat duren? Geen idee, nee. Als uh, je bij de koningin op visite bent, dan uh, ja, heb je alle gelegenheid voor een goed gesprek. En hoe lang dat dan duurt, dat is, uh, dat is de vraag. Dank voor dit moment. Verslaggever Peter Blok bij Huis ten Bos. Politievakbond ACP waarschuwt dat de ontstaande politieke situatie niet moet leiden tot meer onzekerheid over de invoering van de nationale politie. Volgens ACP-voorzitter Van de Kamp veroorzaakt uitstel een organisatorische chaos. De ACP waarschuwt de Tweede en de Eerste Kamer om de invoering van de nationale politie niet controversieel te maken. Daarmee legt de politiek de veiligheid van burgers in de waagschaal, zegt Van de Kamp. Volgens hem is het politiepersoneel de onzekerheid zat... en willen duidelijkheid over de toekomst. Het Bisdom Den Bos verkeert in financiële problemen. Er komt door het teruglopend kerkbezoek steeds minder geld binnen... en daarom is een grote reorganisatie nodig. Het Bisdom ontslaat 13 van de 42 werknemers. Verder houdt het Bisdomblad na 90 jaar op te bestaan. Ook de afdeling Kerkelijke Kunst wordt opgeheven. Het bischopelijke Archief blijft bestaan, maar is straks niet meer openbaar. Het Bisdom den Bos ziet deze maatregelen als de enige manier om financieel gezond te blijven. Het weer bewolkt, hier en daar een bui, later vanmiddag overal regen. Temperatuur rond 13 graden, ook morgen geregeld buien. Het wordt dan een graadje koeler 12 graden. Aan de De A6 tussen Lelystad en Emmeloord is in beide richtingen dicht bij de Ketelbrug. Daar is een vrachtwagen door de slagboom gereden. Verkeer tussen Lelystad en Emmeloort kan omrijden via de omleidingsroute U19. Op de A27, Gorkum richting Utrecht, is ook een ongeluk gebeurd tussen Nieuwegein en Knopendrijnsweert. 5 kilometer vierde, drie rijstroken zijn daar dicht. Pertinente vragen, zonder zagen. Bart, ja, ik moet ook zo'n elektrische hergeschafer. Stiel, je hebt deze heg. Stil, sterk werk.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 We zijn met 7 miljard mensen en allemaal willen we eten en een beetje luxe. Maar we vervuilen, verbruiken onze grondstoffen en veranderen het klimaat. Toch is er hoop, want er is een schone revolutie in aantocht. CleanTech vanavond in tegenlicht om 9 uur bij de VPRO op Nederland 2. Met Eon kunt u zaken doen. Daag ons uit. Kijk op eon.nl/slash zaken doen.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 Goedemiddag van harte welkom bij Dit is de Dag. Een van de grote verliezers van afgelopen weekend is misschien wel de SGP. Want met de val van het kabinet verliezen zij ook hun invloedrijke positie als schaduwgedoogpartner. partner. Zometeen hoort u een reportage vanuit het hart van de Bijbelbelt. En straks gaat trouwcolumniste Elma Draaier in onze dagelijkse opinierubriek. En ambeltje schillen. Elma. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar wil jij het over hebben? Ik ga het hebben over Oranje Dag. Dat, dat kennen wij nog niet. Maar nee. als het aan de, de historicus Koos Huizen ligt. Koos -Huizen is vrijdag gepromoveerd op een heel dit proefschrift. Uh, over uh, het Oranjehuis. En over de monarchie in Nederland. En de rep rep onze Republikeinse gezindheid. Want dat gaat bij ons een beetje samen. En... Een heel klein dingetje in het proefschrift heeft veel aandacht getrokken. Namelijk dat hij vindt dat Koniendag afgeschaft moet worden. Zoals we dat nu hebben op 30 april. En dat we naar Oranje Dag moeten. En dat is morgen, 24 april. Dat is namelijk de geboortedag van onze vader des vaderlands, ah. Wilm van Oranje. Oké. Okay. En jij wilt eigenlijk toch liever gewoon maar Koniendag houden? Ja, ik vind Oranje Dag ook weer zo klinken. Ja. Okay. ja, dat straks. Maar eerst gaan we naar de Bijbelbeeld. Ja, want de val van het kabinet maakt een einde aan de invloed van de SGP als onofficiële gedoogpartner. De partij van Kees van der Staaij had daardoor op sommige momenten onverwacht grote invloed. Hoe kijken SGP-stemmers aan tegen het einde van de sleutelpositie van hun partij? Een zoektocht naar de SGP-stemmen op de Veluwe van verslaggever Maarten Hach. Meneer, dit is een mannetje van de SGP. Stem je voor de SGP? En dan moeten we even gaan praten met die meneer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben eigenlijk het balletje van de radio, Radio 1, om precies te zijn. Ja, ja, ja. Ik ben inderdaad op zoek naar SGP-stemmers. Bent u sgp stemmers nee, Ik ben een Christen-Unie-stemmen. Oké, okay. ik ben hier omdat uh, natuurlijk de uh, geklapt. SGP is haar unieke plek daarmee nu kwijt, kunnen we wel stellen. Ja. Uh, wat vindt u daar als ChristenUnie stemmer van? Nou, ik denk dat de SGP een heel heleboel belangrijke dingen voor, ook die omdat Christen-Unie belangrijk vindt, uh, kan bijdragen. Dus dat zal heel jammer zijn, uh, maar goed. Je weet niet hoe het nu gaat lopen, dus dan wachten we dan maar we af. We we Ik kom interviewen. U wie? Oh, zeker door het gezeik van in de Tweede Kamer. Precies. Van de kat. Zij hebt opgelet. Wordt er thuis over gepraat? Nee, nee. maar in de kerk. Dat de kerk wel? Okay. In de kerk? Ja, binnen willen er voor. Oh. Ik ben vanmorgen op zoek naar de SGP-kiezer op de Veluwe. In mijn zoektocht begin ik eerst in Putten. Omdat Putten een SGP-burgemeester heeft... Basisschool met de Bijbel Stenen Kamer. Een van de acht basisscholen met de Bijbel hier in, uh, in Putten. Ouders brengen hier de kinderen naar school. Eens kijken of ik er een SGP-stemmer tussen vind. Bent u voor de SGP? Ja, nog iemand! Nee, ik ben een uh, christen stemmer. Het kassusoverleg is mislukt en daarmee komt de einde aan de unieke positie van de SGP. Ik ben natuurlijk wel voor de christelijke invloed. Dus in die zin vind ik dat misschien wel jammer. Voor de rest vond ik dit uh, niet zo'n geweldig kabinet. Goed hoor. Ik was je naar de SVP's stemwissing op zoek? Ja, dat klopt. En dat had jij verwacht om hier te vinden. Nou, ik <lacht> nou, ik denk dat hier de vaste kern van oorsprong heeft gewoond. Echt de generatie die hier letterlijk boven zit. Ja. Maar ik denk de invloed die ze hebben kunnen uitoefenen dat dat wel goed heeft gevoeld voor die partij. Vallen remmende werken in de werking, denk ik hè? Op, op, de, op bepaalde... op bepaalde vraagstukken zeker. Ja, en die, dat ze dat niet zien als een overwinning, maar dat ze zien dat als een plicht recht in de Nederlandse samenleving. Dat ze ook een hand willen toeroepen aan het doorschieten van bepaalde dingen. Dat het dat is... gewoon niet voor onze toekomst goed is. En ik denk dat we, wat nu gebeurd is ook wel een gevolg is hoe wij bezig zijn. Dit is niet goed voor Nederland. In Putten lukt het me zo gauw niet om op straat SGP-kiezers te vinden. Ondanks acht basisscholen met de Bijbel... is de SGP trouwens ook helemaal niet zo heel groot hier. Twee uh, raadzetels slechts... Maar Put heeft wel een SGP-burgemeester, meneer Lambooi. Die wil me niet te woord staan, want die wil zich niet mengen in de landelijke politiek. Maar wethouder Nico Gerritsen maakt wel even tijd voor me. Ik moet zeggen dat de ontstaande situatie wat ons betreft, wat mij betreft, een, een bijzonder ongelukkige is. Het is het verkeerde moment, het is het verkeerde besluit. En het is voor Nederland, eh, ook economisch gezien, bijzonder jammer dat dit gebeurt. Eh, hier wordt niemand beter van. U bent wethouder namens de SGP hier? Klopt. Hoewel de SGP zeker niet de grootste partij is in de gemeente. Wij zijn de één na kleinste partij als het gaat over de politieke verhoudingen. Ja, En toch meeregeren? Dus u weet een beetje uit ervaring hoe het voelt om klein te zijn, maar toch mee te doen? Dat is zeker uniek. Aan de andere kant denk ik ook dat je kunt het wat overdrijven. En toch, het is plezierig als je constateert dat uh, ook jouw mening telt... dat toch een stukje uh, ontwikkeling waarbij... Uh, vanuit ons achtergrond en principe ontzettend veel moeite mee hebben... dat we daar in ieder geval uh, enig, enige rem op hebben kunnen zetten. Is het ook goed geweest voor de partij zelf? Ja, kijk, uh, ik denk het wel. Ik denk dat een deel van Nederland een wat, wat beter en een wat realistischer beeld heeft gekregen... van de SGP en de SGP-achterban. Uh, het is natuurlijk ook aan de andere kant regelmatig gebeurd... dat we toch een beetje als karikatuur werden weggezet om toch maar aan te geven hoe verschrikkelijk het wel niet was... dat de SGP invloed uitoefende. Maar het feit dat dat kennelijk nodig werd gevonden... dat uh, moet u genoeg uh, hebben gedaan. Uh, ik moet zeggen dat ik daar af en toe een beetje binnenpret wel over had. Met name degene, als het dan over Pechtel D66 gaat... dat D66 hier niet blij mee was en dan ook leert dat er anderen zijn... dat is op zich misschien wel een hele goede les geweest. Op zoek naar de... Als SGP-kiezer op de Veluwe ben ik inmiddels uitgekomen in Elspet op advies van wethouder Gerritsen van Putten. Want in gemeente Nunspeet, waar Elspet bij hoort, is SGP wel de grootste partij. Dit is dus wat je zou kunnen noemen een SGP-bolwerk. Hier zou je de SGP-kiezers op straat moeten tegenkomen. Stemt u in de regel, SGP? Nee, dat ook niet. Meer ChristenUnie, schat ik in. Ja, klopt precies, ja. Wat vindt u ervan dat nu een einde is gekomen aan de unieke positie die de SGP de afgelopen jaren had? Ik vind het heel erg jammer dat het zo gegaan is. Dat was wel mooi, hè? Dat de SGP mee ja. kon praten. Ja, ja, dat vond ik heel bijzonder. Ja, ik was er wel heel trots op, eigenlijk. Ondanks dat ik niet echt SGP'er ben. Ja, dat vond ik prachtig. Ja, dat is ook net toevallig dat een neef van me ook nog in de Eerste Kamer zit. Oh ja? Die ik. Ja. ik. Ja, dat oh nee. was wel zo'n beetje de belangrijkste man in de... In de... Ja, die was, die was heel belangrijk. Maar die tijd lijkt nu weer voorbij, hè? Ja, daar ben ik ook bang voor. Ik vind het heel jammer dat dit kabinet gevallen is. Ik had er best vertrouwen in. Ah, dat is 10 kilo. Ja. Dat staat een groentekraam. Klanten kiezen daar hun verse groente en fruit... Uh, druiden, die blauwe druiden. Goedemorgen, op zoek naar SGP-kiezers. Nee, wij stemmen C.U. U wel. Ja, ik wel, ja. Wat vindt u ervan dat er een einde lijkt te komen aan de unieke plek die uw partij had? Nou, ik uh, kies het wel, maar ik ben heel niet politiek, dus moet ik niet te veel vragen. Maar... Ja. <laughs> ik sta er wel achter, maar ik ben niet echt, dat ik zeg. Ik ben echt. Uh... Ik heb dat allemaal niet gevolgd, nee. Ik ben op zoek naar SGP-stemmers in Elsbeet. Stemt u in de regel SGP? Ja. Wat vindt u ervan dat er nu een einde lijkt te komen aan de unieke positie die uw partij innam? Ja, dat is heel jammer natuurlijk. Heeft het de SGP iets opgeleverd, denkt u? Die, uh, die afgelopen tijd dat ze mee konden praten? Ja, misschien wel. Toch ook weer meer uh, die aandacht. Ja. Aandacht, meer in de picture zijn? Ja. ja. Is dat positief ja. geweest voor de partij? Uh, dat voel ik wel, ja. Dat ja. ze die uitstraling toch wel... ja zoals de waarde enorm, dat dat ook wel uh, weer terugkomt. Ja. Ja, want ze zijn natuurlijk vooral ook in de picture geweest... als de partij die dingen tegenhoudt... als het gaat om uh, ontwikkeling op ethisch, medisch-ethisch vlak. Ja, dat is toch wel heel belangrijk. Ja. Dat de mensen dat ook, ook weer beseffen dat dat nodig is. Maar ja. bent u niet bang dat, dat, dat, dat het uitstel is van executie? Ja, misschien wel. En uh, ja. hier tegenover de kerk in het centrum, daar de hervormde kerk... Een meneer, bij zijn tuin met vogeltjes. Ja. Bent u SGP-kiezer? Volledig. Ja. Wat vindt u van het nieuws dat uh, er een einde is gekomen aan de unieke positie die SGP de afgelopen 2,5 jaar innam? Is dat uh, het feit dat het afgelopen is? De samenwerking is afgelopen, ja. Oh, daar heb ik, denk ik van gehoord. Die unieke plek hè? Wat vond u daarvan? Was u daar oh, wel blij mee? Ja, daar was ik heel blij mee. Dat ze ook iets inspraak hadden. Heeft het SGP iets opgeleverd, denkt u? Nou, het is zonder meer goed dat ze de stem hem laten horen, altijd. Zoals het behoort, moet het van ons land geregeerd worden. Ja? Zie je, dat is na Gods Woord, moet dat geregeerd worden. Ja. De orde, Maarten Haag op de Veluwe speurend naar SGP-kiezers. Hier aangeschoven inmiddels Tim Overdiek voor het laatste nieuws vanuit Den Haag. Ja, daar wordt druk overlegd. Thijs Rutte is nog steeds bij de koningin. De fractievoorzitters komen vanmiddag nog een keer bij elkaar. Ze deden dat al eerder met verbeet. Uh, Marcel Bril weet er alles van in Den Haag. Marcel, uh, op elke agenda neem ik aan. Gaat het over verkiezingen? Hoe en wanneer? Dat is inderdaad uh, correct. Daar wordt nu uh, ook erg over nagedacht. Er wordt erg op gepuzzeld ook. Eerst werd ervan uitgegaan dat die verkiezingen wel na de zomer zouden er zijn diverse redenen zijn ervoor omdat een aantal partijen nu toch ook eerst nog een, partij, een, een, een pakket willen maken uh, om Brussel tevreden te stellen. En ook omdat sommige partijen hun eigen organisatie nog op orde moeten hebben. En ook omdat er een wet is, de kieswet. En uh, ja, daarin staat eigenlijk dat als de Kamer ontbonden wordt, dat dan er nog 83 dagen, dat is een kleine drie maanden nodig is om uh, verkiezingen te hebben uiteindelijk. Maar goed, er zijn partijen die zich afvragen of dat niet wat korter kan. De kiesraad is dat nu allemaal aan het uitzoeken uh, en, en, en er wordt dus naar gekeken of uh, de verkiezingen eventueel nog eerder zouden kunnen komen, dus aan het einde van de zomer. Nou, dat is nog even afwachten. Dat horen die uh, fractievoorzitters, als ik goed ben geïnformeerd, rond een uur of vier of het mogelijk is om eerder verkiezingen te hebben dan ergens in september, oktober. En dan moet de vraag nog beantwoord worden, wil een meerderheid van de Kamer dat. Nou ja, we horen verschillende geluiden, maar het lijkt er wel op dat een meerderheid van de Kamer daar wel oren naar heeft. De SP bijvoorbeeld, die wel heel snel verkiezingen. De PvdA heeft al aangegeven dat zij ook eerst verkiezingen willen voordat ze echt een pakket willen in elkaar gaan knutselen. Dan willen ze zelf het liefste natuurlijk in die regering zitten. Dus er zijn nog vele vragen, maar dit is wel een hele urgente. Wanneer kunnen er verkiezingen uitgeschreven worden? Al in de zomer of toch na. Want die kiesraad, Marcel, is een college van zeven wijze mensen. Gaan die dat... Uh naar ons communiceren of gaan ze dat de Kamer laten weten? Zij zullen, zoals ik het te horen heb gekregen, zullen zij verslag doen. Ik denk niet in fysieke vorm, maar ze zullen waarschijnlijk... met de voorzitter van de Tweede Kamer bellen of zoiets dergelijks... verslag doen aan de fractievoorzitters. En die moeten dan gaan kijken of ze eruit kunnen komen... wanneer er verkiezingen plaats zullen gaan vinden. Dus een aantal fractievoorzitters heeft gewoon aan de kiesraad verteld... kan het ook sneller? En dan gaan we dan horen, wellicht vanmiddag, Marcel Bril vanuit Den Haag. En dat was het. On a cloudy day, in early fall. She needed some affection, this little helpless soul. Trapped in feeling lost, so many times. Here's her voice. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Dat is Elma Draaier, columniste van Trouw en Vrij Nederland. Elma ja koninginendag. Dat vieren we op 30 april. Maar er zijn plannen voor een andere datum. Althans, er is een suggestie gedaan ja. door uh, uh, Koos Huizen. Hij is afgelopen vrijdag gepromoveerd op een proefschrift... en dat heet Nederland in het verhaal van, Oran van Oranje. En een van de suggesties die hij daarin doet... is ter versterking van het uh, natiebesef. bijvoorbeeld... dat nogal zwak is in zijn ogen... om een Oranjedag uit te roepen in plaats van Koninginnedag. Ja. En er zijn allemaal ook praktische redenen voor... want zo'n koning of koningin die, die, zijn, die zijn natuurlijk nooit allemaal 30 apriljarig. Dat is maar toeval dat het een keer gebeurd is. nou is handig om één datum te hebben. En hij stelt dan voor om de geboortedag van onze vader des Vaderlands te nemen, namelijk Willem van Oranje, en die is op 24 april geboren. Dat wist ik niet, maar dat is zo. Mm -hmm. Dus dat zou betekenen dat we bijvoorbeeld morgen. Uh, oranje dag ja. zou zijn. En je zei, dag. ter versterking van het gevoel van uh, dat feit dat wij een nazi zijn. Wat is wat, wat, wat daar het idee bij? Ja, als ik het goed heb begrepen... dan, dan vindt meneer de, de jonge dokter, zou ik maar zeggen... die vindt dat, uh, dat het natiebesef is verwaarloosd in Nederland door de elite. En dat bijvoorbeeld het populisme daar een reactie op is. En een van de instrumenten... Waarmee je het eigene van Nederland zou kunnen benadrukken, is zo'n Oranje Dag uitroepen. Dat zou ook voor nieuwkomers handig zijn. Dat is ook een argument. Ja. Want die, dat is dan nou, op een of andere beter uit te leggen dan een ja. Dag. Nou, zullen ja. we, zoals je hem noemt, de jonge dokter Koos Huizen er eens even bij halen. Goedemiddag, meneer Huizen. Goedemiddag. Gefeliciteerd met uw promotie. Dank u, In u wel. In de eerste plaats, ja, Elma Draaier heeft even uitgelegd wat, wat u uh, zo voorstelt. Ja, Elma, uh, noem meteen maar eens even jouw probleem hiermee dan. Nou, bijvoorbeeld dat. Uh, uh, uh, ik, ik vind het op zichzelf een, een leuke suggestie om over na te denken. hoor. Dat, dat, dat voorop. Maar wat u bijvoorbeeld zegt... het is beter uit te leggen aan nieuwkomers. Dan denk ik... Uh, waarom is nou Oranje dag beter uit te leggen aan nieuwkomers... dan Koninginnedag? Dat lijkt me toch een wonder van simpelheid. Dat iedereen kan begrijpen. De koningin is jarig. Dus nou, dan vieren we dat één keer per jaar. Terwijl uh, bij dag moet je toch een heel, heel verhaal houden... over Wilm van Oranje. Ja... Ja, het is, eh, laat ik voorop stellen hoor, Nederland en het verhaal van Oranje, dat het boek wat ik geschreven heb, is natuurlijk complexer dan dit. Dit is maar een, een, een elementje wat opeens erg opvalt. Maar eh, waar het om gaat is eigenlijk, behalve het praktische wat u net al noemde, dat, dat steeds schuift en dat van nu straks Koningsdag moet gaan worden. Maar het punt waar het eigenlijk om gaat, dat is dat ik ook gekeken heb naar gewoon, wat is nou eigenlijk de Nederlandse traditie, wat is nou onze... Waar komt dat Nederlandschap naar voren? Is dus aan de ene kant zie je de geschiedenis, de, de liefde voor het huis van Oranje. Maar heel sterk is ook toch een soort uh, republikeins gevoel. En we zijn niet zulke echte monarchisten. Dat is ook een element. En dat heeft ook een belangrijke rol in onze geschiedenis gespeeld. Nou, en dat element dat je zou kunnen zeggen... Nou, ...nou hebben we toevallig in die figuur van Willem van Oranje... ...hebben we zowel de grondlegger ooit van een Vrije Republiek... ...maar ook de ideeën die daarbij horen van vrijheid en verdraagzaamheid. En de andere kant is je de stamhouder... De stamvader van een populair vorstenhuis. Nou, die toevalstreffer zeg ik... als je nou wil aangeven dat die twee eh, elementen... die paradox van oranjeliefde en dat republikeinse gevoel... dat dat eigenlijk wel bij elkaar hoort... dan zou je dat ja. kunnen laten zien door eh, die dag te verschuiven en dat oranje dag te noemen, vooral omdat je ook een beetje met de naam zit. Ja, dus maar maar Elmar op... vroeg net aan u, of kunt u het uitleggen... maar nu heeft u al heel veel tijd nodig om dat aan, aan die buitenlanders... die hier in Nederland komen uit te leggen. Is dat, is dat niet een beetje ingewikkeld? Nee, want ik neem aan dat je gewoon natuurlijk... dat dit zit aan een verhaal vast. Als je dus hebt over oriëntatie in Nederland... dan zou je wel een beetje meer moeten vertellen... over de waarde waar Nederland mee te maken heeft. Dus maar, dat... maar ik begrijp niet zo heel goed waarom u er zo'n heilzaam effect van verwacht... Nou, een heilzaam effect. Ik moet u zeggen: als je nou uh, w wil aangeven waar wat de geschiedenis van Nederland, waar dat voor staat... dan kan je dat met dat element uh, wat versterken, meer ook niet. Het is, je, waar ik voor pleit, dat is bijvoorbeeld dat we in de geschiedenis... enkele elementen uit het verleden die waardevol zijn... en die in enkele teksten naar voren komen, zoals de akte van verlatingen. Om dat dus wat duidelijker in de geschiedenis weer te geven. Om vooral ook aan te geven dat als we ooit gestart zijn met... Uh, een, een republiek, een, een democratisch denken al zo vroeg... vroeger dan de Fransen met hun revoluties en de Amerikanen... daar mogen we best een beetje trots op zijn... dat we op een of andere manier ook wat moeten aangeven. En dan kan dit een element zijn. En als je dan toch zit te denken, want dat is natuurlijk het punt... Maar daar wordt vaker gezegd, ja, wat moet het nou straks worden... Nou, dan zeg ik, dan is het makkelijk op te lossen. Ik zou de huidige koningin de dag, zolang dat is... zou ik dat ook apart niet echt sprekken oh, nou, U stelt het voor voor over een tijdje, begrijp Over een het? tijdje, ik bedoel, oh, ja. ik zou het nu absoluut laten zoals het is. Maar, maar, ja, er... maar dan... kijk, Elma, Elma, even naar jou, wat, wat vind ja. je, voel je er wat voor? Nou ja, nee, kijk, ik ben zelf niet zo'n hele erge uh, oranje klant. Dus als het nou ook nog Oranje dag gaat heten... Dan, ik bedoel, maar het is ook zo, voor de Republiek, hè? He? Ja, nee, maar zo, dat voelt natuurlijk niet zo. Ik denk bij Oranje meteen aan het Nederlandse elftal en al die... Ik zag de kleren. Vandaag weer hangen in de winkel. Nou en. Oh, sorry. Nou ja. Ik bedoel, het, het, het zou mij dus enigszins juist uh, uh, tegen de borst stuiten. Be begrijpt u dat? Dat dat zo'n. Of... Nee, want als je kijkt naar de peiling, gewoon bij onderzoek, want ik heb natuurlijk erg naar uh, allerlei onderzoeken gevolgd, dan zie je namelijk dat oranje gevoel, dat element wat u nou net noemt, dat dat best een, een sterk geaccentueerd. Uh, dat dat iets is wat sterk leeft in Nederland. En... Maar, maar dat, dat zal dan. En u wil, u wil het nog meer versterken eigenlijk? Nou, nee, ik wil het de kans geven om dat wat oppervlakkige gedoe van oranje gevoel. Om dat toch te associëren aan bepaalde inhoudelijke dingen. En dan u wilt het, het dus... gewoon verdiepen, daar komt het eigenlijk. in. Ja, ja, ik wil het verdiepen. Kijk, ik vind wel dat je. Dat, en dat woord elite wat, ik, elite wat ik gebruik, dat is eigenlijk dat je zegt. Nou, er, moet, er zijn mensen die moeten proberen dat er ideeën op een gegeven moment ook uh, zich vernieuwen. Dat die aangekaart worden. En als men aan de ene kant doet alsof oranje gevoel een beetje banal is. Maar zelf nazi-besef niet... Uh, verbindt met waarden zoals vrijheid, verdraagzaamheid en eenheid en verscheidenheid. Dat zijn toch echt dingen die in Nederland wel, waar ja, Nederland, aan hechten. Maar als je dat niet concreet maakt, ja, dan, dan, dan voed je het als het ware niet. En dat moet je gewoon doen. Dat, dat als, ik vond het fantastisch. Maar is zijn heel Ik Ga je even. Nee, nee, meneer, meneer, meneer Huizen, want u, u, u bent nog op reis. Praat even ook nog even graag Elma. Elma, het is een educatief bedoeld. Dat is zo bedoeld. Ja, maar ja, ik, ik vind het dan... Er zit een hele denkwereld achter. Hè? Over de natie beseft het dat, te weinig, uh, dat we ons daar te weinig bewust van zijn. Als ik het goed begrepen heb, legt meneer Huizen ook nog een link met populisme. Dat dus dit, dit soort dingen dus een medicijn zou zijn tegen het populisme. De elite heeft dat allemaal verwaarloosd. En, nou, Dat vind ik toch wel... Dat, dat gaat wel verder dan een naamsverandering. Dan wil je dus toch uh, ja, iets, iets het eigen van Nederland benaderen. En dat, ik, ik, ik weet niet helemaal of dat niet wat te kort door de bocht hm. is. Ook. Meneer Huizen? Nou ja, kijk, ik wilde net zeggen... het voorbeeld daarvan is de reden, de inauguratie van president Obama. Iedereen heeft gezegd dat een fantastische reden was dat dat was. Ja, maar die komt toch uit een hele andere traditie? In Amerika, daar groet je ochtends de vlag. Ja, maar ook een keertje. Nou, dan wil ik het eventjes aangeven. Die gaf gewoon aan, die greep terug naar verhalen van Amerika... in zijn reden. En gewoon, heel niet nationalistisch of zo... maar gewoon waar de Amerikanen zich in herkenden. Ja, maar als ik ook nog even mag... dat is natuurlijk vanuit een hele andere traditie. In Amerika, daar groeien je op op school en dan groet je s ochtends het vlag. Nou, dat doen wij hier niet. Ik bedoel, en als Amerikaanse president word je ook geacht zoiets te doen. En wij hebben dan toch een heel andere traditie hier in Nederland... Ja, maar u moet niet vergeten, tot voor kort hadden wij dit ook, hè. Maar nou. op een gegeven ogenblik is een bepaalde categorie... daar heel erg met dit gaan doen, dat doe je niet. En toen is het overgegaan. Hm. Maar mensen vinden het wel leuk. Maar u wilt het dus terugbrengen. Elma, dat, dat, dat streven om dat, dat gevoel... toch terug te brengen, ik, ik geloof niet dat jij erg overtuigd bent. En, en nou, nog niet, maar wie, wie weet, komt dat nog. Oh, Oké, okay. ja, goed. Hartelijk dank, Koos Huize, voor een poging om Elma uit te leggen... wat u <tie> bedoelde met uw voorstel. En uh, Elma draaien, hartelijk dank voor het schillen van het appeltje. Graag gedaan. En daarmee komen we einde Van dit is de dag voor vandaag. Ik verwijs u nog even naar onze website. Dit is de dag.nu. Dan kunt u van alles terug luisteren en teruglezen. Zometeen gaat de radio 1 verder met de uh, Villa VPRO. Geo, goedemiddag. Ja, hallo Thijs. Ja, wij gaan natuurlijk ook eventjes lekker Den Haag natuurlijk. We gaan het over de informateur hebben. GroenLinks, en wellicht ook D66. Pechtel gaat erover nadenken. Die willen informateur en die moet dan gaan uitzoeken waartoe partijen bereid zijn om een gezonde begroting voor 2013 te maken. En we gaan dat bespreken met Jacques Wallagen, ex-PvdA-politicus. Hij was informateur van het mislukte Paars Plus-kabinet in de zomer van 2010. Je weet nog wel, dat is een kabinet bestaande uit VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. En we vragen of hij ja zegt als hij weer gevraagd wordt om informateur te worden. Want Paars Plus ligt eigenlijk nu voor de hand. Dat straks. Nu enig nieuws met Jobboot. Radio 1. Het NOS-journaal. Premier Rutte is nog steeds bij koningin Beatrix op Paleis. Ah, daar ben ik. Premier Rutte is nog steeds bij koningin Beatrix op Paleis Huis ten Bosch. Hij brengt haar verslag uit van het kabinetsberaads over de politieke situatie. De verwachting is dat hij het ontslag van zijn kabinet zal aanbieden. Morgen houdt de Tweede Kamer een debat over de situatie die nu is ontstaan. Verschillende fractievoorzitters vinden dat er goede afspraken moeten worden gemaakt over de begroting voor volgend jaar. Maar ze verschillen van mening over de manier waarop dat precies moet gaan gebeuren. GroenLinks verwacht dat fracties over driekwart van de plannen wel overeenstemming zullen kunnen bereiken. De SP ziet niets in de norm om volgend jaar al beneden een begrotingstekort van 3% te komen. Bij beschietingen in de Syrische stad Hama zijn volgens opstandelingen zeker 19 doden gevallen. Het leger nam een wijk onder vuur waar veel tegenstanders van president Assad wonen. Gisteren werd Hama nog bezocht door waarnemers van de Verenigde Naties. Die zijn sinds vorige week in Syrië om toe te zien op de wapenstilstand. En de snelweg A6 bij de Ketelbrug is dicht vanwege een ongeval met een vrachtwagen. De chauffeur is tegen een slagboom van de brug aangereden. En daardoor zijn de rijstroken in beide richtingen afgesloten. Met als gevolg files. Volgens de politie is er bij het ongeval niemand gewond geraakt. En dat zijn de belangrijkste punten uit het nieuws. ANB-verkeersinformatie. U hoort het ook in het nieuws. De A6 tussen Lelystad en Emmeloord is in beide richtingen dicht bij de Ketelbrug. Een vrachtwagen is daar door de slagboom gereden. In beide richtingen staan files van 5 kilometer. Verkeer tussen Lelystad en Emmeloord kan omrijden via de omleidingsroute U19. Op de A27 Gorkum richting Utrecht is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Nieuwegein en Knobegrijnsweert staat 7 kilometer file. Drie rijstroken zijn daar dicht. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesselblok en Ger Jochems. Op een schaduwrijke plek in de tuin van Paleis Noordeinde staat premier Rutte. Hij is geen schaduw meer van zichzelf, de altijd lachende premier. Het gesprek met de koningin, in wie er schaduw hij niet kan staan... werpt zijn schaduwen vooruit naar het debat van morgen... De oppositie heeft al een schaduwbegroting klaarliggen. Zal het Rutte lukken? U weet wel. Even over onze eigen partijpolitieke schaduwen heen springen. Goedemiddag, hartelijk welkom. Villa VPRO is er tot vier uur met politieke, Europese en economische duiding van de kabinetscrisis. Na vier uur nemen de collega's van het Radio 1 Journaal het helemaal over... om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws uit Den Haag. En wie weet ook nog wel uit de rest van de wereld. En wilt u reageren op wat u hier bij ons in de Villa hoort? Doe dat dan via VillaVPRO.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Maar nu eerst het woord aan Tim Overdijk voor het laatste nieuws uit Den Haag. Ja, wat een poëtisch begin van zo'n harde ja, nieuwsdag... Zo het, Tim. Uh, nou, in dat kader heeft het onze parlementaire redactie behaagd... om even langs <gül> te gaan bij de fractievoorzitters van uh, oppositiepartijen Die reageer al uh, om de beurt de afgelopen uur op het nieuws... dat het kabinet het ontslag aan het aanbieden is aan de koningin. Uh, dat geldt ook voor de leider van de SP, Emiel Roemer. En hij vindt het goed nieuws. Wat mij betreft wel, ja. Ik ben natuurlijk uh, al geruime tijd geroepen dat het niet ons kabinet was... en dat uh, de voorstellen die ze hadden en die ze ook niet van plan waren... dat dat niet onze waren. Dus ik vind het niet erg... Brussel die wil heel erg graag dat we aan die 3% gaan voldoen. Dat begrotingstekort. Daar zijn wel heel veel maatregelen voor nodig. Bent u bereid om het kabinet te steunen daarin? Nou, die 3% dat hebben we al drie kwart jaar gezegd. Die is onhaalbaar en onverstandig. En inmiddels is er, lijkt het wel, in ieder geval een Kamermeerderheid die dat ook vindt. Uh, wat natuurlijk wel vervolgens heel belangrijk is. Is om in ieder geval te overtuigen dat we met elkaar wel de slag uh, aangaan. Om te zorgen dat wij de boel uh, zo snel mogelijk daarna op orde krijgen. Maar het is gewoon heel onverstandig om nu in zo'n korte tijd zo hard te gaan bezetten. Want het komt als een boemerang terug. PVV die zegt we moeten ons niet uh, door uh, Brussel laten klemzetten, laten wurgen. Is dat ook uw opvatting? Nee, het is mijn opvatting dat wij hier eh, politici zijn... die besluiten moeten nemen die voor de samenleving belangrijk zijn. Kijk, het is van belang. Ik, ik ben niet naar Den Haag gekomen om boekhouder te spelen. Ik ben naar Den Haag gekomen om te kijken... Van wat zijn de effecten van alle maatregelen die genomen moeten worden. En natuurlijk moeten wij de boel op orde krijgen financieel. Geldt voor iedereen. En een socialist is van huis uit eh, zuinig. Dus eh, ook wij zullen eh, zeker ervoor zorgen dat de boel op orde komt. Je kunt weer, maar ook wij geen dubbeltje meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Maar je moet het wel op een, op een hele verantwoorde manier doen... zonder de samenleving te ontvechten. Nu is de vraag, wanneer moeten de verkiezingen komen? Want dat de verkiezingen moeten komen, dat vindt eigenlijk iedereen. Ja. Wanneer moeten wat u betreft verkiezingen zijn? Nou, het is even de vraag wat, wat volgens de kiesraad kan en uh, uh, wat haalbaar is... maar wat mij betreft gewoon zo snel mogelijk. Dus de eerste mogelijkheid die de kiesraad aangeeft... die is wat mij betreft, uh, zet ik daar een... Uh, een pijltje op de agenda. Ja, maar dat is ergens uh, na de zomer. Hè? Want uh, de mensen de lezen de wet, de ja. kieswet... Als dat, dat kost ongeveer 83 dagen voordat de verkiezingen ja, zijn. Ja, dat, uh, dat is nog even de vraag. Dat wordt nu uitgezocht. Daar krijgen wij later vandaag uh, duidelijkheid over. Ik bedoel, als de kiesraad zegt dat het niet eerder kan, dan houdt het op. Uh, uh, ik hoop in ieder geval nog dat er een mogelijkheid is... om het nog voor de zomervakantie te doen. Want hoe eerder daar duidelijkheid over is, hoe beter het is. Denkt u dat uh, u daar een meerderheid voor krijgt, voor die opvatting? Dat ligt eraan of het, uh, of het haalbaar is. Ja, als het kan, maar goed. Kijk, als het kan wel, ja? dan zal er een meerderheid voor zijn, denk ik. Om zo maar, snel mogelijk verkiezingen te ja. doen. Want je hoort ook heel veel mensen zeggen... ja, we willen eigenlijk pas na de zomerverkiezing. Want ja, uh, we moeten ook nog even die begroting voor elkaar krijgen. Ja, maar laat je daar, laten we daar elkaar ook eens even heel eerlijk in zijn. Iedereen die die dat, die dat zegt. Wij ook. Natuurlijk gaan wij ook meepraten en meedenken. En uh, voelen we ons verantwoordelijk voor iedere begroting. Dat voelen we ons namelijk elk jaar. Maar als je weet dat er verkiezingen aan zitten te komen... dan zal iedereen vooral beginnen met zijn eigen verkiezingsprogramma uh, voor te gaan lezen. Dus degene die nu het hardste roept van we moeten bij elkaar aan tafel... die begint met zijn eigen, eigen stokpaardjes. En dat, dat is helemaal niet raar. Dat doet iedereen. Vlak voor verkiezingen al onderhandelingspunten weg gaan geven aan een ander in het openbaar... Daar ja, wordt niemand vrolijk van. Dus ook die partijen die roepen zo, zogenaamd verantwoordelijkheid te voelen, die voel ik ook. En daarom is het het makkelijkste om zo snel mogelijk die verkiezingen te hebben. En te zorgen dat we ons uh, uh, met elkaar richten op 2015. En in 2013 vooral gaan werken aan het herstel van vertrouwen in de economie uh, en in de samenleving. Emil Roemer van de SP was dat. In gesprek met verslaggever Marcel Bril. En hopelijk voor de duidelijkheid over de vraag wanneer de verkiezingen worden gehouden. Mevrouw Blok, aan voel. Meneer Overdiek, en na vier horen we u weer terug met Lucella Carrasso. Tot die tijd dus Villa Vepiero. Over je eigen schaduw heen springen dus. Die uitdrukking. Je kan de radio hier of de TV niet aanzetten of je hoort hem voorbij komen. Laat we even luisteren. Ik ben tot alles bereid, ook als, wij, als wij in staat zijn, als ja. politieke partijen, ook ja. de mijne, in staat is om over zijn eigen schaduw heen te springen. Dus los van de campagne zullen alle partijen in de Tweede Kamer zelfs nu nog over hun schaduw heen moeten springen. Als alle partijen bereid zijn om over hun schaduw, over hun schaduw heen te springen. Er hangt een grote zwarte schaduw over het land en nu komt het erop aan wie bereid is daaroverheen te springen. Schaduwen en springen. Na 558 dagen komt er alweer een einde Wacht aan het omstreden. Sorry. Ja, ik, oh, wilde even, ik ben in ik, de war. We gaan even naar Wim Daniels. Ik kan me voorstellen hoor, dat je op zo'n dag in de war bent. Maar ik wilde even iets over die uitdrukking weten, namelijk. Ja. Meneer Daniels. Hallo. U bent schrijver en taaladviseur. Ja. Wat kunt u zeggen over deze uitdrukking? Waar komt die vandaan? Nou, die uitdrukking die blijkt ook in het Engels uh, volop gebruikt te worden. To jump over his own shadow. Zelfs in het Duits wordt die gebruikt. Über den eigenen Schatten springen. Uh, ik denk dat uh, het Nederlands die aan het Engels of het Duits uh, ontleend heeft. Mm -hmm. En uh, die komt nu ineens in deze tijden bovendrijven. Ik kan me voorstellen dat, dat u dat leuk vindt. Het is ja, namelijk een prachtige uitdrukking. Het is. En het is een prachtige uitdrukking. Die uitdrukking geeft in feite aan dat je iets doet wat niet, uh, wat niet mogelijk is. Dus je, je, je behaalt als het ware een overwinning op jezelf. Maar de uitdrukking wordt wel voortdurend fout gebruikt. Want? Want het betekent uh, over je eigen schaduw heen springen dat je iets uitzonderlijks doet. Iets heel goed doet. Uh, iets wat, doet wat heel goed is. Maar ze gebruiken hem steeds in de betekenis even je eigen belang proberen opzij te zetten. En denken aan het algemeen belang. Dat, zo wordt hij meestal gebruikt. Maar dat ja. is dus niet de juiste betekenis. Nee. De, de, over je eigen schaduw heen springen is letterlijk on, onmogelijk. Ja, dat kan niet. Dus ze moeten iets doen wat, wat, wat, ja, wat heel uitzonderlijk is. Pas dan zal het probleem opgelost worden. En opvallend is wel dat die uitdrukking, je kunt overigens ook zeggen over je eigen schaduw heen stappen. Emil Roemer bijvoorbeeld. Die zal eerder moeten stappen, gezien zijn gewicht dan bijvoorbeeld iemand als Samson, die ik nog wel zie springen. Maar in 2010 werd die uitdrukking bij uh, de verkiezingen ook heel erg veel gebruikt. Of eigenlijk kort na de verkiezingen. Toen heeft er zelfs in de HP de tijd een artikel gestaan van Mar die heeft de uitdrukking toen uitgeroepen tot het Haagse, de Haagse gezegde van 2010. Ah, ja. Zijn, met, in dit soort tijden, hè, dat heb je wel vaker natuurlijk, dan komen dit soort gezegdes bovendrijven. Je hebt er natuurlijk wel meer gehad. Zijn dat blijvertjes? Of uh, hangt het dan echt heel erg aan, aan alleen maar even deze tijd van crisis en moeten proberen er met elkaar uit te komen? Ja, daarna treedt uh, zo'n uh, zo gezegde weer uh, terug in de schaduw, zou je kunnen zeggen, in de luwte. Uh, bijvoorbeeld uh, in, in 2010, toen die, uh, de verkiezingen net waren geweest, toen hoorde je ook voortdurend het woord mastodonten uh, gebruiken. Ja, ja. Bijvoorbeeld in de Wereld Draait Door werd dat door Matthijs van Nieuwkerk een paar keer gebruikt. Partijmastodonten. Uh -huh. En dat zijn dan de, de, de zware gewichten uit een politieke partij. En zo'n woord mastodonten, dat hoor je normaal gesproken helemaal niet. Maar als iemand dat dan op tv of op de radio een paar keer gebruikt, dan leeft zo'n woord even op. Merkwaardig nog is ook bijvoorbeeld Piet de Jong onlangs nog tot mastodont benoemd. Uh, die zei dat hij uit het CDA zou springen als de plannen voor de... Zou springen, Pieter Jong, Pieter Jong is 95. Nee, die ja, zal precies, stappen, denk ik. Ik vond het ook, ook al zo'n merkwaardig woord om uh, Pieter Jong in verband te brengen met de mastodont. Want de mastodont is eigenlijk een geweldige gevaarte. Terwijl hij maar ja, heel, heel erg broos is op ja. dit moment. En uh, zo'n uitdrukking wat we ook heel lang hebben gehad als samen de kaart trekken. Dat dan ook weer even weg, maar de, je hebt al van die standaard dingen en die blijven dan maar terugkomen. Ja, een heel mooie in, in verband met de politiek vind ik toch wel, en dat lijkt ook wel echt een uitdrukking te worden... Pim zou het zelf zo gewild hebben. Ik hoor nu die uitdrukking. Ja. Uh, gebruiken door mensen die helemaal geen Pim in de familie hebben. Maar er is een afspraak uh, niet doorgegaan. Maar ze hebben het nu op een ander tijdstip gepland. Moest doorgaan. Pim zou het zelf zo gewild Bedoelt hebben. Bedoelt u hiermee dat dat daadwerkelijk nu in het <lacht> Nederlands gezegd wordt? Zomaar ergens in, weet ik veel waar, in Groningen? Ja, ja, echt ja. waar? Ja. Dit heb ik nog. Ik ben het nog niet tegengekomen, ja, Gerrit? Nee. Jij, ook niet. nee, nee. nee. En, en een andere uitdrukking die uh, door bijvoorbeeld een wijlen wielrenner, Gerry Kneteman, echt in uh, echt veel gebruikt werd, was de dood of de gladiolen. Ja. Oh ja. En uh, dat is een uitdrukking die ook nu veelvuldig gebruikt wordt, onlangs of onlangs een tijd terug ook nog, maar dan wel uh, op een rare manier door uh, Louis van Gaal in Duitsland. Die toort die gladiolen. Ja. Waar ze in Duitsland niks van snapte. Maar goed, over je eigen schaduw heen springen wordt is nu uh, de uitdrukking, alleen. Ze gebruiken hem niet goed, want het betekent... je moet iets zien te bewerkstelligen wat eigenlijk niet kan. Nou ja, dat zou dan wel weer op deze situatie kunnen duiden. Maar men, ja, maar men gebruikt het om te zeggen... joh, zet eventjes je principes ja. in de ijskast, want het landsbelang roept. Ja, ja, ja. verkeerd. Okay. Goed, Wim Daniels, hartelijk bedankt. Schrijver en taaladviseur over, over je eigen schaduw heen springen. We zullen het nog wel eens horen, deze dagen. Zo is het. Na 558 dagen komt er dus alweer een einde aan het omstreden... kabinet Rutte met gedoogsteun van de PVV. In 2010 probeerde PvdA-politicus Jacques Wallaag... als formateur een Paars Plus-kabinet te vormen. En dat bestaat dan uit VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Maar dat liep mis. We hebben meneer Wallaag aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Vindt u het niet tijd om... Nu om A, ah, geen verkiezingen te hebben, dat scheelt tijd en geld, en Hup, u te benoemen als informateur en ga werken aan een Paars-Plus-kabinet? Nou, ik denk, ik denk dat de situatie zodanig is dat eigenlijk geen enkele politieke partij vindt dat dat doorgeregeerd kan worden zonder dat de kiezer uh, er iets van mag vinden. Dat leeft heel breed in de Kamer en dat lijkt me ook begrijpelijk. Uh, er is heel veel gebeurd, er uh, zijn heel veel plannen gemaakt uh, en op als dat dan mislukt en het valt ze uit de handen, dan is de kiezer aan de beurt. Hm. Mm -hmm. Waar klopte die formatie in dat tijd op, in 2010, yes. in Paars Plus? Nou ja, collega uh, Roosenthal en ik waren als informateurs uh, bezig aan een kabinet... wat eigenlijk niet de eerste keus was van de VVD en ik denk ook niet van de leiding... Uh, ...van het CDA, maar die deed dan dat respect niet mee. De VVD had duidelijk een voorkeur om het met de PVV te proberen. Dat heeft uh, Mark Urt ook altijd uh, open gezegd. Ja. En als een partij een eerste voorkeur heeft... ...dan geeft ze natuurlijk weinig ruimte om een tweede of een derde voorkeur uh, waar te maken. Dus mm -hmm. dat stuitte op een aantal... Ja, bijna ononderhandelbare punten. En uh, die on ononderhandelbare punten zijn natuurlijk inmiddels uh, wel onderhandelbaar geworden. Want in de plannen die het nu uh, teruggetreden kabinet heeft gemaakt, zaten eigenlijk op al die punten wel... Uh, wijzigingen Precies, meneer Wallaag, ja. en dat ja. is de reden waarom collega Ger Jochem zegt... joh, het is toen niet gelukt, dat Paars Plus... maar kennelijk ligt er nu uh, uit die katshuisberaadslagingen... liggen er stukken waaruit je zou af kunnen leiden. Ga maar weer om de tafel zitten nu met de Paars Plus uh, partijen... want nu, nu kan het wel. Kijk, de Tweede Kamer heeft terecht, vind ik, gezegd... en de vraag wat er... Uh, bij een uh, teruggetreden kabinet, een demissionair kabinet... moet gebeuren aan de begroting 2013, daar gaan wij nu als Kamer over. Dat lijkt me een he heel belangrijke eerste uitspraak. Mm -hmm. En de tweede uitspraak is, uh, is de Kamer in staat? Ondanks al die verschillen van opvatting... en ondanks het feit dat er verkiezingen aankomen... Uh, uh, echt serieus tot onderhandelingen te komen over die begroting 2013... Uh, ik geloof dat de volgorde is, iedereen wil dat de kiezer aan bod is en de tweede stap is, maar ondertussen mogen we de tijd niet laten verdampen en moeten we proberen toch uh, op weg naar 2013 uh, onze financiële markten van, uh, van, van het lijf te houden en, en ook uh, naar Brussel toe een fatsoenlijk verhaal te hebben. Maar je krijgt toch de indruk dat het uh, gevoel van urgentie ontbreekt, want er lijkt zich een meerderheid af te tekenen in de Kamer uh, dat er verkiezingen moeten komen, dat zeker, maar op de verkiezingen te wachten en dan pas met een begroting te komen... en een bezuinigingspakket. En dat kan wel 4, 85 dagen ja. nog gaan duren. Ja, sommige partijen nemen dat standpunt inderdaad in. Ik denk dat de realiteit van de financiële markten... en de realiteit dat er afspraken gemaakt zijn in Brussel... waar je maar niet zo uh, ontreffing van krijgt... Mm -hmm. dat die realiteit uh, bij iedereen nog een beetje door moet denken de komende dagen. En dan, dan moet maar blijken... Dat partijen bedoelen met uh, over hun schaduw heen springen en hey, met, uh, verantwoordelijkheid nemen. Want kijk, uh, met name de financiële markten bepalen feitelijk. of uh, men voldoende vertrouwen heeft in, in de economie en het bestuur van Nederland. En dat is een hele linkse situatie. Want dat betekent dat de kosten van die schuld razendsnel op kunnen lopen. En tegen die achtergrond uh, lijkt me uh, de, de ambitie in de Kamer... van wij moeten echt van 2013 nog wat maken... lijkt me een heel verstandige ja. ambitie. We gaan zo, we gaan zo luisteren wat, uh, van naar Europarlementariër Wim van der Kamp wat u, Europa hiervan vindt. Nog even één vraagje aan u. U heeft bestuurlijk uw sporen enorm verdiend. Kent Nederland bestuurlijk goed? Heeft u het idee, het woord bananenrepubliek valt steeds maar... dat Nederland bestuurlijk inderdaad... Een beetje een zootje antwoorden is? Nou, we hebben de bijzondere situatie dat de P aan het ene uiterste en de PVV aan het andere uiterste maken dat de partijen in het midden heel beducht zijn om, om in hun kaart te laten kijken. Die zijn eigenlijk hmm. vooral... Uh, gegijzeld en, en emotioneel bezig... de, de, de PVV respectievelijk... de SP van het lijf te houden. En uh, dat begrijp ik ook wel. Want dat is electoraal ook een, een, een reële bedreiging... voor enerzijds de VVD... CDA en anderzijds de Partij van de Arbeid. Maar ik denk dat... Uh, als je daar zo op focust, je de echte vraag mist. En dat is namelijk, kunnen we naar buiten toe, naar Europa, en naar de financiële markten, maar ook naar onszelf toe. Kunnen we de kernvraagstuk waarvoor we staan echt zelf aanpakken? En ik ben nog lang niet toe aan die uh, beschrijvingen van, van uh, Bananenrepubliek, of welk hoofd dan nee. ook. Maar het uh, is wel een, een hele riskante fase. Ja, maar om de financiële markten te kalmeren... en iedereen het vertrouwen weer te laten doen toenemen... dan doe ik toch nog één poging. Dan zou ik zeggen, ga dan niet naar die kiezer. Dat duurt ontzettend lang. En probeer of een Paars Plus of iets anders. Want toen Paars Plus mislukt was... toen vond Rutte dat eerst een middenkabinet geprobeerd moest worden. PvdA, CDA en VVD. Ja. En dat is daar is toen Job Cohen, uw partijgenoot, voor gaan liggen. Maar dat, kan, dat kunnen we alsnog proberen, toch? Zou u daartoe bereid zijn? Nou, de, de, de vraag wat ik doe uh, hangt af van wat je gevraagd wordt. En niet nu, maar op het moment dat dat aan de orde is. Kijk, uh, voor de vraag kun je dat zonder kiezersoordeel... Hè? dus kun je als het ware de, de kabinetsformatie hernemen... Uh, is het oordeel van politieke partijen cruciaal. Die partijen uh, hebben, uh, denk ik, allemaal een, een kwetsbare positie in de samenleving... en durven als het ware dat haken zetten van die verkiezingen niet aan. Die hebben ja. ervoor gekozen dat de verkiezingen komen. Dan komen ze er ook technisch, theoretisch. Had uh, je kunnen zeggen van, nou ja, uh, terug naar de onderhandelingstafel. Ja. Maar uh, dat is vroeger ook wel gebeurd, halverwege een kabinetperiode. Of, maar daar is denk ik politiek nu geen ruimte voor. Ik denk zelf dat er ook zoveel gebeurd is dat de kiezer ook echt wel recht van spreken heeft. Dus ook recht heeft om dat oordeel te kunnen geven. Ja. Maar dan moet je de tijd ondertussen niet laten verdampen. Goed, blijft u even hangen meneer Wallagen. Dan gaan we nu even uh, uh, de Europese stem laten horen bij monden van Wim van der Kamp. Dag meneer van der Kamp, goedemiddag. Goedemiddag mevrouw. Europarlementariër voor het CDA. Uh, hoe is er voor zover u weet in Brussel gereageerd op wat zich nu weer in Nederland uh, afspeelt? Uh, nou, in de eerste instantie vrij rustig. Uh, men vindt het wel uh, buitengewoon vervelend... Dat wij ons huiswerk niet kunnen inleveren op uh, 30 april. Maar uh, de, de, de hitte van het Binnenhof. die is niet direct op Plas Schumann uh, voelbaar. Nee, nee. Uh, met andere woorden, wij blijven toch iets, iets rustiger. Ja. En wij zien ook wel dat een. Uh, nou, ik weet niet of het kabinet al demissionair is. maar in ieder geval een kabinet uh, wat, uh, wat wankelt. Ja, dat dat niet binnen twee dagen een alternatief plan op tafel kan leggen. Nee, nee dat is duidelijk. En uh, de commissaris Olly Reen is ook al heel duidelijk geweest. Uh, de begrotingsmaatregelen die zijn niet bedacht door de commissie, zijn van de lidstaten zelf. Met andere woorden, jullie hebben gewoon die 3 procent. Heb je gewoon aan te houden. En dan ook aan u de vraag, meneer Van der Kamp. Zou het dan niet het vertrouwen, enorm vertrouwen wekken in Brussel, als je zegt: geen verkiezingen, maar we gaan een ander kabinet maken, terug naar de onderhandelingstafel? Nou, ik ben het uh, meer eens met uh, mijn. Uh, met de heer Wallagen. Ik wou zeggen mijn collega, maar dat, dat is niet zo. Niet uh, met meer, de heer Wallagen dat uh, deze breuk uh, en ook wat er gebeurd is sinds uh, de verkiezingen van 2010, uh, dat de gap of de, de, de afstand uh, te groot is om nu een soort uh, restauratiekabinet uh, te beginnen. Uh, ik heb de indruk, maar nogmaals, uh, het is nog allemaal niet officieel... ...maar dat de Nederlandse politieke leiders uh, aankoersen op verkiezingen... ...en tegelijkertijd de tussentijd uh, nuttig uh, willen besteden. Mm. En dat zou wel eens een heel interessant uh, proces kunnen worden... ...dat de Kamer als zodanig, heel transparant, mm -hmm. uh, maar ook met alle moeilijkheden van dien... Uh, met minister De Jager een begroting uh, 2013 gaat maken. Maar dat is nou juist het punt. Want ze willen eigenlijk pas praten over een bezuinigingspakket... een meerderheid van de Kamer, zo ziet het er nou uit... als er eerst verkiezingen zijn geweest. Zo komt het tot ons over hier. Ja, nou ja, goed. Uh, ik, nogmaals, ik, ik kan niet in de, in de fractiekamers uh, precies kijken. Maar uh, ik zie toch wel een enorme spanning tussen uh, verkiezingen in september... Uh, en Prinsjesdag september en het feit dat Brussel uh, op korte termijn wil weten Daarom. waar ja. Nederland aan toe is. Ja. U kunt niet in de fractiekamers kijken, maar wel in uw eigen hart, hoop ik. Bent u, uh, als u eerlijk bent, niet heel erg blij dat dit hele gedoe afgelopen is... zodat u niet steeds zo ongelooflijk veel uit te leggen heeft in Brussel... over wat Nederland nou wel precies wil of niet precies wil en wie er nu eigenlijk aan de macht is? Ja, het, het probleem is dat uh, de gedoogconstructie in Brussel uh, op veel onbegrip uh, stuiten. Uh, in Brussel kennen wij alleen meerderheidskabinetten of minderheidskabinetten. Bovendien, en daar vertel ik niks nieuws mee... dat invloed uh, van de gedoogpartner op het minderheidskabinet... wel een meerderheidsopvatting uh, leek op mm -hmm. sommige momenten. Mm -hmm. uh, dat feit uh, dat de PVV niet meer in het kabinet zit is voor mij als uh, lid van het Europees Parlement... en uh, ja, ook een beetje uh, reclame maken voor de democratie in Nederland... Hm. inderdaad een gunstige bijkomstigheid. Een opluchting of gaat dat te ver? Uh, nou, kijk, het punt is dat ik... ik maak me het meeste zorgen over uh, de begroting 2013. Ja. En die zorg wordt... Uh, die is op dit moment bij mij persoonlijk althans... groter dan de opluchting... Uh, want ja, wat ook de heer Wallagen zei en alle andere deskundigen... Uh, de financiële markt kijken natuurlijk uh, heel stringent mee. En van het beste jongetje uh, van de klas staan we nu in één ja. keer uh, op de gang in de hoek. Of, e uh, nou ja, op ja, de gang. Ja, ja, ja, Ewald Engelen, hoogleraar Financiële Geografie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ma uh, je bent lid van ons panel, dus we zeggen je en jij. Uh, maak je je ook Ik zorgen maar. of vind je het allemaal zwaar overdreven... Nou, ik moet uh, heel eerlijk zeggen dat uh, we zitten in een uh, vrij grote, zware recessie vanaf het uh, midden van 2011. Uh, en ik zag met huiver uh, de extra bezuinigingen tegemoet omdat die uh, de recessie alleen maar dieper zouden maken, waardoor het moeilijker wordt om uh, weer richting economische gezondheid te gaan. Dus wat dat betreft ben ik erg blij dat die 14 miljard... die in het Catshuis besproken werd, dat die van tafel is... en dat we tijdelijk een periode van uitstel hebben... waarin we kunnen nadenken over wat er nou precies gebeuren moet. Want het pakket wat op tafel lag... was een pakket wat eigenlijk nauwelijks bestond uit hervormingen... en vooral bestond uit uh, lastenverzwaringen... met allerlei negatieve consequenties voor de economische groei... Ewel, in alle, wacht even, koopkracht. je zegt, ja. er is nu even een tijd om, om, om na te denken... Of het, maar we, we, we hebben helemaal geen tijd, of te bezinnen, er is helemaal geen er tijd. Volgende tijd. Nee, volgende nee, ben, moet er Volgende moet, week moet Olly Reins ja. weten wat we gaan doen? Ja. ja, nee, maar ik denk dat we uh, tegen Olly Rehn moeten zeggen... dat we een uh, brede consensus gaan proberen te krijgen voor een aantal diepgaande hervormingen in de Nederlandse verzorgingstaat die op middellange en op langere termijn uitgevoerd gaan worden dat we de drie jaar die de ECB ons geschonken heeft met de duizend miljard die gestoken is in het Europese bankaire stelsel dat we die gaan gebruiken om met name huishoudens, banken uh, projectontwikkelaars en vastgoedbezitters... om die van hun schulden af te helpen... Hm. Uh, en dat we uh, niet overhaast uh, gaan bezuinigen... Nee. om maar te voldoen aan die toch al absurde 3 norm die we ooit in 1992 in Maastricht hebben afgesproken. Ja. Meneer Wallagen, denkt u dat de financiële markten... ons die tijd ons gaan gudden? Ja. Nou ja, dat, dat kun je nooit helemaal voorspellen. Kijk, ik deel de opvatting van, uh, van Engelen... Dat Um, ...dat je wel even heel secuur moet kijken wat nu helpt en wat niet helpt. Uh, het is, het is uh, te makkelijk om alleen maar in ronde bedragen te denken en in 3 ...en uh, te denken dat als je maar voor 14 miljard bezuinigt dat het dan per definitie goed is. Je hebt, uh, als je 2013 niet helemaal verloren wilt laten gaan... ...moet je dus kijken naar een beperkt aantal maatregelen die, er, die als het ware voor uitschaduwen... ...dat je structureel en stevig aan de slag gaat voor de jaren daarna. Mm -hmm. je moet dat, die moeten geloofwaardig zijn... Ik zeg erbij en dus ook iedereen een beetje pijn doen. Want en als je als je alleen maar uh, dingen doet uh, als, als btw-verhoging om eens één ding te doen. Maar dan doe je wel de samenleving pijn. Maar dan lijkt het politiek makkelijk. Ja. Ik denk dus dat die zogenaamde uh, over je schaduw heen springen zou moeten bestaan uit heel secuur kijken of je een beperkt pakket, maar met langere draagwijten kunt maken die in Brussel en ook naar de financiële markt toe geloofwaardig is... zonder dat je hals over kop dingen doet die alleen maar de recessie verergeren. Want dat laatste is een reëel risico uh, op de kwartiteiten. Hey, Ewald Engelen, je krijgt bijval voor een deel althans van Jacques hey, Genoeg nee, is... nog een minuut om te zeggen wat je vanochtend in NRC Next zei. Eigenlijk moeten we wilders dankbaar zijn... dat we even tijd voor bezinning hebben... en een, een, een verstandiger aanpak van de crisis uh, beginnen. Is dat wat Zo, is dat. Zo is dat. En het tweede, waar we volgens mij ook niet al te veel bevreesd voor moeten zijn, zijn diezelfde financiële markten. Uh, er is een enorm tekort aan, uh, aan, uh, aan, uh, aan veilig uh, schatkistpapier. Uh, Nederland blijft ook met een aardje minder heel veilig schatkistpapier. En dat betekent dat de prijs die wij ook in de toekomst gaan betalen voor onze schulden dat die uh, internationaal heel erg laag zullen blijven. Dus laten we ons in hemelsnaam niet op de kast jagen, niet door de financiële markten, niet door Brussel. En laten we vooral op de langere termijn in het oog houden wat uh, er nou gebeuren moet aan die Nederlandse verzorgingsstaat. Ja, meneer Van de, dus de Kamp, de, ik, tot ja? slot, want we zijn bijna aan de tijd om de wijn in de ster. Meneer Van de Kamp, ja? zomaar doen wat wordt Ew Engelen zegt. Nou ja, kijk, de, de, de eerlijkheid gebied te zeggen dat de ruimte om... Uh... Uh, ...iets in de zorgsector te doen en in de arbeidsmarkt... ...die is de afgelopen maanden wel duidelijk geworden... ...bij alle politieke partijen, behalve dan de PVV. Nou, die hypotheekrente, daar was een akkoord over... ...dus... Kijk, Reen die zal op een gegeven moment ook genoegen moeten nemen... en waarschijnlijk ook nemen met de richting waarin dit land uitgaat. Okay, Oké, okay. dat moet voorlopig genoeg voor hem zijn. Iedereen Meneer Van der kamp. hartelijk bedankt. Jacques Wallagen bedankt en, en Ewald, Ewald Engelen. Engel. En zometeen na het nieuws is het Radio 1 Journaal door met al het verdere nieuws wat u horen wilt over de crisis. Tot de volgende week. Nee, morgen. <laughs> het pistool ligt voor me op de grond. Daarbuiten in de zon op zijn rug ligt Doosje.